Mijn waarde landgenoten in België en in Congo. Buana Kitoko, Congo en de Belgen met padonnee. Congo en op de vlucht slaan zijn twee handen op één buik. Op een gewone manier het land uitgaan, rustig het vliegtuigje opstappen, lijkt niet voor Congo-gangers te zijn weggelegd. Hoe dan ook... Of je eruit wordt gejaagd, of je beslist om zelf te vertrekken, altijd is er toch die weemoed nadien die, zoals Elschot schreef, desavonds komt en onverhoeds. Hoezeer hij weet toe kan slaan, hoort u zo dadelijk. Mboa koka moa, gai moniye. Zelana ebi sana bato, bayo kelangai. Soki nyongongo, gai na kofuta. Ainzambe, usalande bato. I am a monkey, zelana am a monkey, I am a ngaina kofuta, am a monkey, I am yoko monkey, I na miso ya bato ponini a monkey, I am Awa osani boye, na kende na bazuzi ielangai convocation, dolona kankota, pon anyong anyonge, salamakasi, okoma enish. Waarde landgenoten, de Belgische regering heeft een gewichtige beslissing moeten nemen. En het is mijn plicht u daarvan op de hoogte te stellen en u onze houding te verklaren. Deze morgen... Bij dageraad werden Belgische valschermspringers... ...die vervoerd werden met Amerikaanse vliegtuigen... ...te Stanley Stad neergelaten. Deze operatie heeft niet het karakter van een louter militaire actie. Wij willen alleen, wij trachten enkel door dit ingrijpen... Het leven van een duizendtal weerloze mensen te redden. Meneer, u komt hier vanmorgen met dat vliegtuig aan uit Kigali, geloof ik. Gisteren vertrokken om drie uur, aangekomen vandaag om negen uur. Hoeveel mensen waren er in dat vliegtuig? Ongeveer een tachtig man. Die kwamen allemaal van Kigali. Dat zijn allemaal mensen die gevlucht zijn. De enige langs Shanghagu en de meeste langs uh, Katana, de Fomulak. Van Lofalion, van Leuven. Mevrouw, van waar bent u gekomen? Uh, van het we dus 65 kilometer van Bukau. We zijn planters. En uh, wij zaten daar heel gerust. En het is op de 5e juni, dus, dat we langs de radio gehoord hebben, dat de uh, invasie van de werstenheers daar waren. We zijn blijven zitten op de plantage. We hebben altijd voorts gewerkt. En dan uh, rond, uh, ja, ik weet niet, wat een tijd erachter, enige dagen erachter, is uh, de koning van de streek gezegd dat we allemaal moesten bijeenkomen. Dus uh, in Nyanja, dat is op een twintigtal kilometers van Bukavu. Die koning van de streek, dat is een stamhoofd. Ja. En die heeft nog altijd veel te zeggen daar. Ja, ja. heeft gezegd, voilà, als je niet weg gaat, ik kan er meer in staan voor uw veiligheid. Dus, hè? Vluchten kan niet meer, is een hit die de Belgen in Congo uit het hoofd mee kunnen zingen. Tot voor de onafhankelijkheid was er bij de kolonialen nauwelijks sprake van vluchten naar het vaderland. In 1960 zou alles veranderen. Vier jaar later breekt er een opstand uit in Stanleystad. Opnieuw zijn Europeanen het mikpunt van de rellen. Enkele onder hen worden gegijzeld, maar uiteindelijk bevrijd door Belgische paras. Vele oud-kolonialen besluiten nu om definitief het land te verlaten. Onder Mobutu keert de rust niet terug, in tegendeel. Een eerste opstoot komt er met de Shaba-oorlogen. Vooral tijdens de tweede, in 1978, moet het Belgisch leger de Belgen in Kolwezi ter hulp snellen. 2500 Europeanen worden geëvacueerd. Maar na al die jaren in de Congo te hebben gezeten, kampen velen met aanpassingsmoeilijkheden. En jawel, ze keren tegen beter weten in, terug. In september 1991 breken er ernstige onlusten uit in het toenmalige Zaire. Muitende soldaten en burgers vallen stapelplaatsen en koelhuizen aan. Vluchten dus. 1993, 1998, zelfde scenario. Het wordt eentonig, maar zeg dat nooit een Belg die het aan de lijf ondervonden heeft? Hij is in staat om je hardhandig op andere gedachten te brengen. Vluchten namelijk wendt nooit. In 1960 was vluchten nog helemaal nieuw. Muitende eenheden van de Publiek, het Congolese leger, trokken door het land. De Blanke was vijand nummer één geworden. Op 8 juli begint België met het sturen van troepen naar haar ex-kolonie. Duizenden blanken worden geëvacueerd. Het begin van een helse exodus. Niemand had die opstand van, van de Volkspubliek voorzien, hè? Want daar steunde alles op. Hè. Je steunde op, op, op de soldaten hè, die, die, alle, die het volk zouden blijven in hand houden. Die, die zouden... En toen waren wij nog altijd in Kinshasa. Hè. Toen zijn we naar, met al veel andere blanken naar de Belgische ambassade. Gevlucht eigenlijk. Ik had toen nog twee kinderen bij. Mijn dochtertje had ik al naar België gezonden, omdat die in de dagen of maanden voor de onafhankelijkheid min of meer bedreigd werd. Ze was toen twaalf en al ja, een flink meisje. Zo. Dan kwamen er zwarte jonge mannen achter haar en die dan zeiden: En als het onafhankelijkheid is, dan word jij mijn vrouw en zo. Hè? En dat kind was daar natuurlijk heel erg van geschrokken. En heel veel blanken hebben toen. Een meisjes, gelukkig maar. Zij is dan in juni naar België vertrokken. Een zekere dag was ik in de home met mijn collega Irene de, de Weert. En waren er blanke mannen die in Thijs woonden op bezoek. Dan zijn we overvallen door een horde gewapende soldaten, hebben al de mannen aangehouden en voor hun vertrek hebben ze gezegd jullie zijn voor ons volgende nacht. Die mannen, die soldaten, gewapend aan de tanden, zijn om zes uur teruggekomen. Die wilden natuurlijk dat wij voor hen waren onmiddellijk. Ik dacht in mijn eigen: met geweld ga ik hier niets winnen. En ik heb die mannen vriendelijk ontvangen, in het salon gezet en een drankje gehaald en met hen beginnen te praten. Want er waren er enkele onder die de tentoonstelling van 58 meegemaakt hadden in België. En dat was juist een tijd dat prins Albert kennis gemaakt had met Paola en Ben begonnen met hun erover te vertellen. En die mannen, die soldaten... Ze hingen letterlijk op mijn lippen. Ik had altijd twee geweren mee. Altijd mijn uh, tweeloop en mijn karabijn. En in elk dorp waar ik toe kwam, dat zat zo in een, ding, in een basje, een militaire basje, hè. legde dat voor met een microscoop op tafel. Ja, ja, dat was nodig ook in die tijd. Want anders, als ze geen schrik had, nee, ik zou er zeker twee keer toch, minimum twee keer na geweest zijn. Enfin. Er zijn blanken uh, kapot gemaakt geweest, afreus. Er zijn zaken, veel zaken die hier in België niet gekend zijn, maar een als die opgetst is en vooral uh, dingen rootoquo gedronken. Dat is een alcohol op basis van maïs. Uh, dan zijn die zotte. Ze zijn woest en dan opgetst door een paar mannen. Toe. Ja, daar hebben we allemaal voor gestaan. Ik heb dan ik geloof, 20, 25 telegrams gestuurd naar Brussel. Om te vragen wat wij moesten doen. Die telegrams zijn in Brussel aangekomen. Nooit kregen wij enig antwoord. En uiteindelijk kreeg ik een telegram van in Kinshasa. Zegende... De d'urgence Congo. Verlaat dringend Congo. Danger de mort. gevaar. Dus alle ambassades zeiden: je moet weg. En wie hier blijft, die doet er daarbij eigen verantwoordelijkheid. Ja, zusters zijn gebleven, sommigen. Ze dachten heldhaftig te zijn. Maar ik heb die dan daarna gezien. En ze zeiden: ja, ze schoten hier door ons huis op. De kogels just boven onze kop. Oh. En, en toen hebben we getelefoneerd naar de ambassade, maar die antwoorden verdorie nog niet. Ja, mijn zuster, ik zeg, hoeveel keren zijn ze tevoren niet langs geweest om te zeggen, hè, voilà, je neemt je eigen verantwoordelijkheid. Nee, ik zeg, waarom moesten ze dan onmiddellijk komen? Ik zeg, omdat jij in gevaar was. Ik zeg, en hoeveel anderen waren het er nog over heel Kinshasa? Het meest vreselijk beeld dat ik ervan heb, dat is die krijgers, die soldaten in nu. spelen met handgranaten. Nu en dan hun geweer nemen om buiten een schot in de lucht te laten. Dat was, dat mij een gevoel gaf, ik ben er morgen vroeg niet meer. Maar hoe gaan ze dat in België vernemen? Ik ken zo'n geval. Een vriend van mij ook, die zat in Manono, He, dat is toch een beetje verder als, als uh, Caballo. Die hebben moeten een wegbaan met een mitrein te tegen honderden negers die afkwamen, chanfreerd, messen, lansen. Die hebben er zo eigen schoten. En een wegbaan naar het vliegplein. Die heeft me dat allemaal verteld en dat is zijn geen leugens. Die, die schoten er in bloedspatten en die kwamen altijd maar weg. En ze zijn kunnen vluchten. Ze hebben er al honderten moeten kapot maken. Wat zou jij doen? U laten doen? Ik weet het niet. Ja. Er is niets zo pijnlijk, luisteraars, als een missionaris of een missiezuster in witte tropenkledij in ons klimaat. Een stukje ellende luisteraarsmensen mensen die een tragedie hebben meegemaakt, daarin Klembe. Vlaanderen zendt zijn zonen uit, maar krijgt ze vaak moreel en lichamelijk gekneusd terug. Wij zijn ook uit Congo teruggekeerd naar Vlaanderen. De kleine Dirk die iets meer dan een jaar was. Heb ik vooraan in de Volkswagen een volkswagen kever op de grond gelegd, met voor, voor het kind een stalen plaat, zodat de kogels die door de kap naar binnen zouden vliegen, het kind niet zouden raken. En zo ben ik in alle heil naar het vliegveld gereden, die kleine met 40 graden koorts. En ik heb die gegooid in de armen van een juffrouw... die stond in de deur van het vliegveld, dat reed. De, de motoren waren iets aan het draaien. En uh, rond de hals van dat jongetje, in een, in een karton met een koort. En daarop, parklaan 32 Aalst... Ik heb die erin gesmeten en die is dus mee gevlogen naar Brussel. En uh, daar is hij dan bij zijn grootouders terechtgekomen. Toen het Congolese leger binnengekomen is, wat is er dan gebeurd? Ah, dan hebben ze beginnen te, de, te plunderen eerst. En te, ja, tezelfde tijd uh, mensen aframmelen en, en uh, doodschieten. Hoeveel doden zouden er zijn volgens u? Nu vertelt men dat er zouden een teen zijn, twaalf. Europeanen. Europeanen, ja, ja, ja. En onder de Europeanen waren er ook Belgen, waarschijnlijk? Ah, ja, ik, ik weet het waren, het waren allemaal Belgen uitgenomen in de Griek. Wat zijn, de verwondingen die u opgelopen hebt? Uh, ja, de voornaamste verwonding is een, een pijl die op mijn voorhoofd is afgeschamd. Dan uh, nog enkele oppervlakkige verwondingen, over het lichaam. Die oppervlakkige verwondingen, uh, is dat van slagen of zoiets? Uh, slagen en. Uh, Hakken van messen en stokken en uh, bogen. Eigenlijk. Uh, wat ik nog wil vragen, hoe lang bent u in Congo, meneer? Van in 1933. Ah. En u hebt er alles achtergelaten? Alles: plantage, koffie, thee, kankina. Ik heb er drie huizen, vier huizen. Maar er is, geen, er is niks meer als, als, de, als, de, als de, de stenen. Alles is weg. U gaat niet terug? Nee, ik er niet terug. En u denkt dat de toestand er niet op zal verbeteren? Als het verbetert, hè. Het is nog geweest dat het verbetert is. Dan is dat goed voor een jaar of twee jaar. En dan is het terug hetzelfde. Met die mensen is niks te doen. En dan zijn we vanuit Kinshasa naar Njili, de, de vliegplein... Gebracht, dus de vlieghaven, met zelfs een militaire escorte. Wij en enkele andere mensen met, uh, ik weet dat ze was zeer indrukwekkend, want die hielden, die hielden granaten op schoot, dus voor de gevallen van nood. Dat was dan mijn man en mijn, mijn twee jongetjes, met een beetje in de haast samen Bagage. En toen kwamen wij aan boord van een, uh, een vliegtuig. Maar de, wij waren de enige passagiers aan boord. Dus dat was een, een zeer eigenaardige, een eigenaardige tocht. Wij waren bij die gelukkige, allee, die vroeg konden vertrekken. Mijn zuster, onwille dat zal van de broese kwamen. Mensen die uit de broese toekwamen, uh, die hadden voorrang. Maar ook uh, uh, moeders mee, kleine kindjes... En omdat ik dus nog een, een baby had van twee maanden, plus nog twee andere kleine kindjes, ben ik samen met mijn zuster, wij zijn dan samen uh, mogen vertrekken. Ik weet niet meer hoeveel plaatsen dat er precies waren in dat vliegtuig. Maar dat was gelijk als een luchtbrug, hè, die vertrokken en die kwamen terug. En, uh, maar uh, heel dat vliegtuig, dat waren zo van de eerste boeien dat hing vol van voor tot achter mee hangmatten, hè. Allemaal kleine kindjes die daar... We zaten daar met meer dan 300 personen in dat vliegtuig. De mensen die we vervoerden waren eerst al blij dat ze er vanaf waren. Hè? Want met al die verhalen en ook zaken die werkelijk gebeurd zijn, was er natuurlijk veel schrik onder de bevolking, hè? onder de bevolking. Dus blij dat ze dus gered waren en terug konden keren naar België. Maar in een tweede periode dan ook, wat laten we hier achter? Waar gaan we naartoe? Waar moeten we opnieuw beginnen? Dat was er ook bij. De mogelijke van angst en paniek. Die bij de evacuatie, bij het ontruimen van zeil gebeurde, dat ging dan later over in vermoeidheid, zodanig dat er veel eigenlijk aan het slapen waren. En die dan werden wakker gemaakt in het ogenblik dat de Sabena-vliegtuigen of de UNO-vliegtuigen aankwamen om ze te evacueren. Maar het was dus een soort berustende blijdschap. In de vroege morgen staan wij op het vliegveld van Stanleystad. Het vliegtuig wacht. De motoren draaien reeds, maar het vertrek zijn kan niet gegeven worden, want er hangt een mistlaag. Eindelijk klaart de mist op. En daar is de zon. De motoren van het vliegtuig draaien sneller, het geraas doof te stemmen. Afscheid nemen. Het vliegtuig stijgt in de heldere morgenlucht. Reeds diep onder ons ligt de stad met de kleiner wordende gebouwen. Daar is het woud. Het wordt een donkergroen fluwelen tapijt. De stroom... De rivieren vervloeien in een grillig net van zilveren draden. Dit land met pijn in het hart te moeten verlaten. En dan zag ik in de verte dus die zon ondergaan. En dan had ik toch werkelijk de tranen in mijn ogen. Ik, zeg, ik ga dat nooit meer terugzien. Een streek waar we zoveel goed gedaan hebben, waar we zoveel gereisd hebben. Waar we een deel van onze jeugd, van ja, jonge jonge koloniaal, meegemaakt hebben. Ik zeg, dat is hier gedaan. En enfin, dan komt je in de ruwe werkelijkheid. Zit je met anderen, vertelt je allemaal je verhaal. die heeft dat tegengekomen, de ander heeft dat tegengekomen. Die heeft die zin doodschieten, die heeft die zin afmaken. Werkelijk, je denkt dan, oh, wie is de schuld van dat alles? Hè? Wie is de schuld? We weten het misschien nog niet. Ondertussen heeft mijn boy nog drie maanden lang... ...elke dag post gevat in mijn huis. Helemaal moederziel, alleen... Om te beletten dat er plunderaars zouden langskomen. Dus ik kan niet moeilijk zeggen dat dat nog een boy was, dat was een vriend. Die man heeft dus drie maanden lang heeft hij dat volgehouden. Totdat hij dan toch tot het besef is gekomen dat ze mij een terugkeer niet moest verwachten. En dan heeft hij contact genomen met een, een of andere pater die hij kende. En die pater heeft dan verder daar. De gevolgen van mijn vlucht uh, uh, opgevangen, want ik was gevlucht uh, zonder iets. Ik heb gezegd dat ik voor, uh, naar België kwam voor een tijd. Ik heb dus nooit gezegd dat het voorgoed was. En vanmiddag zei ik ik zal nog wel terugkomen, want dat meende ik ook, uh, waren zij er ook zeker van dat ik zou teruggekomen zijn. Nu, als ik hier dan was, heb ik van de eerste maand al geschreven dat het wel een hele tijd zou duren voordat ik terugkwam. Ik had veel zeer, maar ja. ja. ja, ja. Het is niet omdat u pijn doet dat je het niet doet. Hè. Ja, blijf ik heb naar dat volk. Ja. Niet naar dat land als het is dus dan, niet naar dat volk. Dan ga ik met naar Maar ik laat het niet, zou ik zeggen, ik laat het niet te veel boven komen. Cultiveer het zeker niet, want dat zou een ramp zijn. Dat laat het passeren. Laat het nu doof, maar dat dooft niet uit. Dat dooft niet uit. Maar um, ja, ben ik hier ook gelukkig. Ja. O lindio te kangai nazo ngandemozemba zozoto meseni zozoto lingani o komikoboyagain na poseke nanadi zozo oh, oh, oh, oh. zozobateba dimelanga melanga, de di Oh, oh, oh, oh. Na me midengambo Na bolingo nangama Na kosada boni Na bonde liyo Yo ke langa Mati sata si Simayo boyanga Zozomo tema Oye Bitina. Nazali Kobondela yo, Otofanda. Oh, Tolu Kaki Banganga, Tolu Baki, Toko Boyanate. I'm going to go to the city of the city of the city of the city of the city Gaan abrazen. Mocht ik al die dier, mocht ik al die oh, pardon, die Matadi, een indrukwekkende avond met ondergaande zon. De Belgische consul voert ons in een jeep naar een belegerd vakantiedorp... waar hij zijn voorlopige, definitieve intrek heeft genomen. Voorlopig, definitief. Zo leven de meeste blanken in Congo. Alles wat in mijn woning staat mag worden gestolen, lacht de consul. Ik heb in tien minuten tijd mijn spullen gepakt. Leef zo, denk ik. Je weet nooit waar je s'avonds wilt slapen. Een dwaze, onnozele gedachte natuurlijk, want zo loopt het niet in het leven. Het bestaan is geen roman, het bestaan is hooguit een krankzinnige uitvinding. Ik kijk naar buiten, naar de dichte, onheilspellende bomen die ons omringen. De rode zonnegloed. Ik hoor Matadi hard ademen en leven. België ligt nu ver weg. Veel verder dan de officiële 8000 kilometer. Toen ik hier in België rustig, veilig in een zetel kon zitten... en naar de radio luisteren... naar Radio 1... ja, die spanning was weggevallen. En ik hoorde dan aan de nieuwsberichten... Wat er verder hoe die materij en die plunderingen en die moorden zich verder uitbreiden in Congo, en dat, t, t, t, ik zag, ik hoorde dus mijn geboorteland, mijn land instorten, in stukken gesneden worden, vermoord, en dat uh, ik heb zitten huilen, soms bij nieuwsberichten. Dat ik het niet kon verwerken. Nadien heb ik gerevolteerd. Ik heb nooit enige sympathie gehad voor enige politieke partij in België. Ik heb een hart tegenover wat gezag is in dit land. Men heeft ons verraden op alle mogelijke manieren, op alle mogelijke vlakken. En dat vergeef ik nooit. Daarom zeg ik dus ook, ik ben geen Belg. Ik ben een sappapier, maar met papieren, in België. Ik weet niet, je bent een beetje revoltief zo tegenover al wat dat hier Belgisch is. Ik zag nu tegen, tegen de ministeries wel. Als we moeilijkheden hebben, we komen met een zaak naar voren. Dan wordt het office geweigerd. Dan moet je ervoor vechten om dat terug te hebben. Medicale zorgen bijvoorbeeld. Er zijn veel mensen die in het begin niks kregen. De heer, ik ben hier toegekomen. He, het gaat misschien... He. Ik ben hier toegekomen in short. He. Ik had niks niet meer. Met uh, drie kinderen. We werden we niet opgevangen of niks. De familie kwam ons aan Op, naar huis. Worden niks. De kosovaren die worden erg. ...ergens beter op gehaald als wij. Dat zien we nu. De reactie aan Belgen was dat wij een beetje... Uh, ...wel een beetje daar aan de basis van lagen... ...dat er slecht, slecht, slecht gegaan was. Ze zeiden niet dat rechtuit, dat, dat, maar uh, gewicht, waar dan ze geworden. dan... ...ten eerste, ze, denk, ze dachten allemaal... Dat hij de schat verdiend had, dat was het eerst al. En dat er daar, uh, de legers daar maar uitgebuit had, langs, langs alle kanten. En uh, ja, uh, het is moeilijk om een mens die u dat zegt hier, om hem dat te bewijzen dat dat je waar is, hè. dierbare broeder Henri Flavie en Kinders. Verleden week ontving ik een brief van de algemene overste... dat ik stilaan zou schikkingen mogen nemen... om mijn reis naar België te ondernemen. Er is nog geen datum bepaald... maar het zal waarschijnlijk februari of maart aanstaande zijn. Of het per avion of boot zal zijn is ook nog niet geweten. Eerst moet een dokter de afreizenden onderzoeken... We zijn altijd minstens met twee en het gebeurt dat de een of de andere, volgens een toestand van het hart, niet per avion mag reizen. Dan moet men per boot over zee. De eerste acht of tien dagen na de aankomst in het moederhuis te Gent moeten de zusters missionarissen te Gent blijven om papier in orde te brengen en een dokter van het ministerie te zien of men geen ziekte meebrengt uit Congo. Het verblijf in het vaderland duurt gewoonlijk zes maanden, ten ware me niet meer goedgekeurd wordt voor de kolonie. Tot ziens, lieve familie, als God het belieft. We zullen wederzijds genieten van het terugzien. Daar nu onze lieve ouders niet meer leven, kom ik niet naar Belgem... maar wel naar Kortrijk of Sint-Enijs... als het laatste voor u niet te moeilijk reizen is. Het ware aangenamer op den buiten, voor de goede lucht. We bespreken dat wel ten gepaste tijde. Ik groet u allen, groot en klein. En tot binnen een paar maanden. De Heer zegen u uw innig toegenegen Sir Marie Adonis. Het vraagt toch als je na zoveel jaar hier terugkomt, vraagt een nieuwe aanpassing. En eh, Want ondertussen heeft het leven hier ook niet stilgestaan. Je komt terug naar hier... Dat is heel wat anders als je hier moet blijven dan als je niet op verlof komt. Dan heb je contact met een paar mensen, met familie en zo en je hebt een beetje vrije tijd en je gaat wat overal rond. Maar echt veel contact heb je dan niet met gewone mensen, dat, dat is een beperkte kring. Als ik nu terugkom en te hier moest blijven, ja, dan zie je dat de tijd niet stilgestaan heeft. En je bent hier vertrokken 30, 40 eh, jaar geleden en ondertussen is de mentaliteit geëvolueerd. Wij zijn meegevolueerd met de mentaliteit kinderen in Afrika... ...en we, zijn, we hebben niet gevolgd wat er hier gebeurd is. En dan wordt je daarmee geconfronteerd. En dat is, dat is soms een beetje... Dat stelt problemen om dat te verwerken. Dat moet je verwerken. Dat is iets nieuws. Gaat, dat, dat wist ik niet, dat dat zo veranderd zou zijn. Wij leven anders dan de mensen hier. Huh? Dat kun kunnen misschien merken aan mij, ik weet het niet, maar zo het onthaal is anders, wij staan losser eh? die beleefde stijl, dan moet je van mij niet vragen, aan ah, meneer, aan ah, mevrouw, aangenaam, wat is hè? Zo. dat niet, hè? maar alleen je, je hebt dat allemaal losgelaten zo, hè? dus je leeft eigenlijk zo. Van mens tot mens, zal ik zeggen, hè? in een zekere openheid zo. Hè? Daar zijn daar geen problemen. Hè? De, de zwart naar de ook in. Iedereen wist dat. alles van iedereen. Daar zijn daar geen geheimen bij. En, en dat maakt het leven gans anders. Hè? Ja, dan kom je hier en dan zie je allemaal die kleine probleempjes bij je eigen confraters en zo. Dat je zegt, Gods godsnaam, hoe is het toch mogelijk? Hè? Daar is het toch zo lang aan, en zo zwaar aan tillen. Iets vergeet nog vergeven. Oeh, ze moeten een klooster opheffen eer dat dan mogelijk is. Zo. Hè, zo, dat is, Dat je zegt, dat hij hey. begint er niet. Toen ik opnieuw in 1900, einde 1960, dus uh, opnieuw voet aan wal zette in Europa, was ik ziek van heimwee. Dus ik, uh, ik zeg dat kan niet dat ik opnieuw... Uh, hier mijn verdere leven zou moeten slijten. Dus in het kleine België waar het koud was. Het was december. Waar de, de familie van mijn echtgenoten mij de oren van mijn kop zaagden over. En wat gaat je nu doen? En gaat je nu werk zoeken? En gaat je nu dit en gaat je nu dat? Ik was gewoon. Uh, uh, ik was ook verslaafd aan die natuur. Ging vaak. De savanne waren niet zo ver van ons. Ook als je twee of drie uur reed, dan was je in de savanne om buffels te gaan jagen, om uh, uh, grote antilopen te gaan jagen. Dus een, dan heb je grote vergezichten, zie je. Dus dan heb je de echte wijdse natuur met horizonten. In het oerwoud is dat beperkt natuurlijk. Hè? Je, bent, je zit in de bush. Hè? En dat miste ik. Uh, die kleinheid van België, om elke wei is een, uh, een omheining, om elk bos is pinnenkesdraad. Uh, dat is een, een land overbevolkt. Uh, de mensen kijken uh, in, in, bijna in in mekaarse aan het eten zijn. Zodat, uh, die vrijheid, het klimaat, ook de uh, manier van werken, in de initiatieven die gedaan kon nemen, dat was weg. Ik denk dat mijn echtgenote en ik, dat wij elke dag nog over Afrika spreken. Niet zo in de zin van, dat was daar toch prachtig of dat was daar toch goed. heen. Niet, niet zozeer in die zin. Maar wel in de zin van, het was een mooie periode en vooral het was een mooi volk. En het is vooral dat tweede dat voor mij zeer belangrijk is. Kongo of Zahire, dat is Kabila niet, dat is Mobutu niet. Voor mij, Congo, dat zijn de mensen waarmee ik heb geleefd. Dat is Jerome, dat is Christophe, dat is Hedwige, dat is Ilunga, dat is Monga, die hebben allemaal een naam, die mensen. En dat is Congo. Dat is ik denk, moesten we nu teruggaan en op zoek gaan naar dingen die we daar gekend hebben en waar we gewerkt hebben. Ik denk dat we verschrikkelijk ontgoocheld zouden zijn van die foyer sociaal, uh, waar ik altijd gewerkt heb. Dat weet ik absoluut. Die is in brand gestoken en helemaal alles kapot geslagen. Ik heb daar trouwens foto's van nog, van uh, de service de uh, die ik nadien uh, bemachtigd heb. En, uh, dat is tristig om te zien en ik denk dat er zo heel veel dingen zou het zijn dat je zegt uh, ik had het beter niet gezien en de illusies die we nog hebben dat we die mogen behouden <laughs> mee, uh, ...naar naziën is nog altijd niet verdwenen nee en ik zou wel terug gaan maar het is, ik ken nog mensen die hier nog uh, wonen die, die nog heel die nog zaken hebben en ik zou wel met hen willen en kunnen meegaan maar ze hebben me gevraagd wacht tot de toestand een beetje beter is. Want ze zou het zo onthoogeld zijn. En waarschijnlijk, ja. Ik zou billig vertrekken. Ik, ik zou geen acht dagen meer in, in het land blijven. Nee. nee, niet omdat dit land niet goed is... maar omdat de noden daar zo groot zijn. Omdat, omdat Afrika uh, hulp nodig heeft... Niet alleen in centen, maar ook, ook in hart, in ziel, in mensen. Tot de dag van vandaag, moet ik eerlijk zeggen, om terug te gaan naar de school, eh, heb ik het niet gedaan. En om twee redenen. Ten eerste, omdat het, ja, omwille van mijn werk, was het om, zeer moeilijk om zomaar te zeggen, ik ga nu een keer naar, eh, naar Camina terug gaan. Maar eh, een tweede reden was dat ik... Eerlijk gezegd, ik niet heb aangedurfd. Omdat ik een werk waaraan je jaren hebt gebouwd en waarvan je dus mocht zeggen: ja, het betekende toch wel iets. Omdat ik de berichten die ik kreeg nogal negatief waren. Ik dacht: ik ben daar vertrokken met zo'n goede herinneringen. Ik zou nu niet graag hebben dat ik moet teruggaan en daar moet vaststellen. Ja, het is toch zo aan het afglijden. Het is toch zo aan het wegzakken in het moeras van het zaaieren van die tijd. Ik heb het niet aangedurfd en ik geef dat grif toe. Ik vraag me zelfs tot de dag van vandaag af of ik het zou aankunnen. Of ik de Congo nog zal terugzien. Nu, nu, nee. Bij mij is het zo... Eens ergen ze weg, daar ga ik niet meer terug. En wij hebben er al meer dan een eeuw gewerkt. Alles kennen ze, alles weten ze. Nu is het eigenlijk aan hen, de autochtonen, om de rest te doen. Hoeveel jaar moet er nog blijven? En zolang als wij daar blijven, worden zij niet zelfstandig. Zij worden zelfstandig doordat ze zelf en alleen in het leven zullen staan. Ik heb geleerd van er uh, een punt van te maken, dat ik nu hier ben. Dat kon voor mij, ja, dat dat gedaan is. En dus probeer ik er hier nu van te maken, wat ik ervan maken kan. En heimwee, dat brengt niet veel aard aan de dijk. Uh, ik heb zoveel goede herinneringen aan mijn 35 jaar uh, hinder. Ik heb daar heel wat mensen leren kennen, ik heb dat heel wat mogen doen en kunnen doen. En dat kan me niet vergeten. En dat heeft mij bepaald. Als ik nu ben wie ik ben, dan is het dankzij wat ik kinderen heb meegemaakt en wat de mensen kinderen mij hebben bijgebracht. Want ik heb van hen zeer veel geleerd. En dat mag ik niet vergeten, dat kan ik ook niet vergeten. En ik geloof ook niet dat dat moet. Dus uh, Congo is voor mij niet afgeschreven in die zin dat ik er nog een stukje blijf van leven. En ik denk nog altijd met dankbaarheid terug aan die tijdginder En aan de mensen die ik daar heb leren kennen en zo. Ja, ik zou het stellig opnieuw doen. Ik zou ook veel dingen weer anders doen. Hoor. Ik zou veel meer begrip tonen, denk ik. Ja, dat zou ik nog. Veel meer begrip tonen. Veel meer kijken. Veel meer luisteren. Ja, voilà. We hebben daar negen uh, jaar geweest. We hebben daar... Uh... Afrika een beetje leren kennen. En we hebben daar hard moeten werken, veel gewerkt, maar we hebben daar alles bij toch een schone tijd gehad. Afrika is zo, zo speciaal. En, uh, je, je kunt dat eigenlijk niet beschrijven, maar dat is niet alleen, alleen die zwarte die daar zijn, maar het is het licht, het is uh, de geluiden die je daar hoort, het is uh, heel die sfeer, uh, dat klimaat, het is zo totaal anders en en dat blijft bij, dat, dat blijft absoluut bij. Het verlangen om terug te gaan is altijd gebleven. Altijd, zelfs nu nog. En ik wil ervoor meemaken wat ik meegemaakt heb. Natuurlijk met een goede afgelopen, gelijk als het nu gebeurd is. Wanakitoko Congo en de Belgen. Je kunt Wanakitoko herbeluisteren via podcast en clara.be. Om in de sfeer te blijven van Wanakitoko, Congo en de Belgen... ...naar aanleiding van 50 jaar onafhankelijkheid... ...draaien we een album als een statement... ...want dat kun je het wel noemen. Kinshasa Sucursal heet het van de Congo-Belg Balogie. En dan hebben we ook nog een historische figuur... ...uit de rijke groeigeschiedenis van de Congolese rumba... ...Papa Noel... ...die het gezelschap opzocht van een personage uit de Cubaanse rumba... Papi Oviedo Moutoto Wote Wajeni Mahali Fulani Atawapi Wapi Katikati Bani Kati Ça fait vu qu'on s'père vivre dans le passé A regarder la vie nous dépasser Pour peu de choses on se sent dépossédé Entre guillemets Ceux qui m'appellent frères sont des étrangers Portent le même nom mais pas les mêmes traits Vu de près si le portrait est gâché entre parenthèses Arrivé avec les giboulés Juste un pied foulé Et mes repères sont chamboulés Regard embué, Derrière ces vitres Je ne suis pas chez moi mais juste en transit Ils m'ont accepté Centre le gol Comme si j'avais été amené par les cigognes Mais de but en blanc J'ai fait semblant Pour éviter ces regards accablants. Moana, Moana, Moana, Moana. Oza, Kaka, Babaya. Ici, si, qu'est-ce qu'il bo, oh, na zella na nga, na bo keli, na bo keli, na, na, na J'ai du mal à me familiariser avec ma famille d'emprunt. J'ai du mal avec mes familiarités leur nouveau conjoint, vu qu'ils m'aiment sans fin. Leur affection me désembarque, me laisse à part. Miss Monique Tendé, dit leur: Ben, tout dit, bon, sauvé quoi, ben, da. N'a-choué, mouti, mon ankaïe, ba wasa, Ne mounanga, ni va kwa mwele Gea waturara na upendo na fura nirabia Isi kesa na does not go. Napoleon, Napoleon, Napoleon, Napoleon, na Napoleon, Napoleon, Napoleon, Napoleon, Napoleon, Napoleon, Napoleon, Napoleon, Napoleon, Napoleon, Napoleon, Napoleon, Napoleon, Napoleon, Napoleon, Napoleon, Napoleon, Cadillac, mystérieux. On s'est quitté, sans se dire adieu et embrasser juste avec les yeux, sans se promettre, sans faire de vœux à demi mot. Mais sans repère ici, on devient rugueux. Mais sans modèle, les liens sont défectueux et la mémoire est mon bien le plus précieux jusqu'à ce point. Ils m'ont dit laisse tes soucis dans le KGB On rêve tous un père à la Bill Cosby. Je ziet aussi qu'on je niet sa famille Qu'on soit de Kigali, chez nous s'appelle frère Cousin Tradition à la con, ils ont eu peur d'y aller contre. Peur que l'on s'affronte, peur de porter le masque de la honte. nan de de gela de Bender, ten months ago. The good, the good, the good, the good, the good,